Zes Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Senator anna wil Duttler, die vandaag uit de VVD-fractie werd gezet... geeft haar zetel niet op. Dat betekent dat ze nog een maand senator blijft als eenmansfractie... totdat de nieuwe Eerste Kamer is gekozen. De rechter bepaalde gisteren dat een artikel in Quote... waarin haar belangenverstrengeling wordt verweten... voldoende is onderbouwd. En de VVD besloot haar daarop uit de fractie te zetten... Duttler vindt dat de partij onzorgvuldig en willekeurig handelt. Een integriteitsonderzoek van de VVD naar de zaak loopt nog. De acties bij Shell in Pernis en Moerdijk zijn voorlopig van de baan. Met de vakbonden CNV en FNV is een akkoord bereikt. Onder meer over een trapsgewijze loonsverhoging van 7,5 in drie jaar. De medewerkers die onder de CAO vallen moeten nog wel akkoord gaan. Zolang die er niets over hebben gezegd wordt er geen acties gevoerd. Er is nog weinig bekend over de schade die orkaan Kenneth heeft aangericht in Mozambique. Hulporganisaties zijn druk bezig om de gevolgen in kaart te brengen. De orkaan kwam gisteravond aan in het noordoosten van Mozambique. Er werden windsnelheden gemeten tot 220 km per uur en er valt nu veel regen. Vorige maand werd Mozambique zwaar getroffen door orkaan Idai. De Fiat heeft twee illegale sigarettenfabrieken opgerold... in een bedrijfspand in Steenbergen in Brabant... en in een kassencomplex in Zuiligem in de Bommelerwaard. Elf mannen zijn aangehouden. De illegale tabakshandel groeit door de hogere tabaksprijs. Alle gevonden tabak, sigaretten en hash worden vernietigd. En uit Vogelpark Ruinen in Drenthe zijn tientallen vogels gestolen. De dieven knipten vannacht sloten van volières door... En namen de dieren mee en ook eieren. De eigenaar van het park schatte schade op ruim 20.000 euro. Het weer, wolken en soms zon. In het zuidwesten kans op een bui. De Koningsnacht blijft op de meeste plaatsen droog, bij 8 graden. Morgen, Koningsdag, maximaal 13 graden. Met kans op buien. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er nog staan veroorzaken zo'n vijf minuten oponthoud. In totaal staat er nog iets meer dan 30 kilometer in Noord-Holland. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knooppunt Burgerveen 4 kilometer met tien minuten oponthoud. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder 3 kilometer file tussen Akersloot en Heilo. Daar iets meer dan vijf minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum rijdt het nog langzaam tussen Uithoorn en Meidrecht. Vertraging is daar vijf minuten.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 Now that you are ready for your second lesson, let us look back and see what were the most important things you have learned from your first lesson. that's What I mean by the wrong idea, <laughs> right here, and now, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, DJ Master in the mix. Ik in strada in insta già da tempo Ma se mi, mi prendi la mano Tu mi, mi riaccendi col cavo E mi ricarichi anche se e Non sono stato, stato bravo Se non ti attacchi ormai lo sai Mi sto spegnendo Fai per veloce, veloce perché sono al 2% è un momento no Che non ci sto più dentro E pensavo E pensavo bene Anche se tardi per la mia pazzia, yeah, yeah. maar ho confuso la realtà con la fantasia fantasie. Nu ben ik niet in strada senza, senza autonomia. autonomia. Pensavo quando bebe io te bene, bene, bene, bene. prima di male male en goed da luna tipa, non l'avevo mai postata, la mia vita è vera, vedi, non l'avevo mai impostata. Mai. Cuore nero il mio, sabbi i tuoi capelli. Soldi non fanno contenti, piangi anche con lenti, vendi. Non volevo il mondo, mi bastavi tu. Ora mi sento così blu, ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo. E mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai, Lo sai mi sto spegnendo, mi fai sto veloce spegne perché sono al 2% È un momento no che non ci sto più dentro E pensavo, pensavo Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo Fai veloce perché sono al 2% È un momento no che non ci sto più dentro nou, dan spelen voor nadien. Tussen zitten ze naar die, ze spelen van disfruta, Sound giallegera che mi prende, cor un lago de pronto se vuelve con el cant d'oceano. Che il latido del mundo te muelve por donde va. Comenzo un silenzio d'estar delle foglie alberi. Todo tiene musica si sta. Solo con lei, non importa pioggia o vento, prenderemo quello en cualquier ciudad sin previo aviso iremos por el mundo con las las boda por las calles las canciones per de strade un cantone esta canción Ey. italia y puerto rico dame dame una canción hermanito oh, Ga naar Puerto Rico. Bye now! negozio alimentare, ho una sorella cinque anni più di me ed un fratellino che sta per nascere e non vedo l'ora che arrivi in fretta a maggio, che se fare il bravo potrò tenerlo in braccio. Getting hot, losing control You want me more, now I let go Nah, nah, nah, nah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 And Mastermania Master Mania Mix Mixed by DJ, DJ Master Beats. Hey DJ! Somebody in the house say hell yeah! Es complicado verte, ver tu y pasarte a un lado y querer detenerte. Ay que complicado, esto es demasiado, pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Cércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no. Me arrugo, rito por ti lentamente. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Cércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Cada paso que tú echando, no. cada paso que tú echando, no. me arrugo de rito por ti lentamente Y querer detenerte Ay, qué complicado, esto es demasiado Pero como el ajedrez La reina cae alguna vez Escucha bien mi voz Que esto entre tú y yo I would have walked from fire To kiss your lips To use to think about it About you death Still see your old apartment Going down like this. Crazy. Maar dan gaan the thunder. Ain't nobody else that I be under Beautiful, beautiful life right now Beautiful, beautiful night right now, no, no, no together a fine program for you tonight. Lost Frequencies and names! Welcome to the club. Master beat mixing for you. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Wait a bit, I can't hold. Pushing me to swim against the open tide. En samen een sirena. C'è chi balla dentro, een galera. Door je Tu lo sai che ze zijn brood. Vuol je cose? Pur Ti Si muore da soli si vive together. Da e che serve il sangue la guerra e la guerra eh Ga ga ga sento come se non ci fossero muri. Ti sento come se non avessi più dubbi Ti mando un pezzo, premi play metti le cuffie fuggi. Sto arrivando da te. Non moriamo mai, non moremo mai, neanche se fai pom pom. L'effetto che fai, l'effetto che fai, mi mandare in forno, dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei membrane, vorrei dirti tante cose, urlo forte. Oh, bro, yeah.